11 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Premier Rutte zei tijdens het debat over het mislukken van het Katshuisoverleg... dat het kabinet er vrijdag een besluit over neemt... maar dat 12 september het meest recht doet aan de opvattingen van de Kamer. De premier is van plan snel voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen voor bezuinigingen. Die moeten de basis vormen voor het plan dat het kabinet eind deze maand aan Brussel voorlegt. Rutte was vanavond op het paleis bij koningin Beatrix... Ook Eerste Kamervoorzitter De Graaf, Tweede Kamervoorzitter Verbeet... en vicepresident Donner van de Raad van State waren bij de koningin. Wat er precies is besproken is niet bekend. Nu VVD, CDA en PVV niet meer samenwerken... brokkelt de steun voor elkaars plannen af. Zo wil het CDA af van de dierenpolitie die de PVV had geïntroduceerd. Als het aan het CDA ligt kunnen de Animal Cops zich vanaf nu weer richten... op gewone politietaken. En ook het Burka-verbod en het verbod op illegaliteit... hebben voor het CDA geen prioriteit meer. De PVV zal in de Eerste Kamer tegen het VVD-plan stemmen om het openbaar vervoer aan te besteden. En ook wil de PVV niet verder praten over het deels onder water zetten van de Hetwige polder. Justitie wil dat een man die zijn ex met zwavelzuur heeft overgoten 16 jaar de gevangenis ingaat en tbs krijgt. Volgens het OM heeft de man geprobeerd de vrouw van 28 te doden... door twee keer zwavelzuur over haar heen te gooien. Die stof kan bij inademen dodelijk zijn... omdat de luchtwegen verwoest worden, zegt het OM. De man van 39 uit Den Haag deed handboeien om bij de vrouw... en schoor haar kaal. Daarna goot hij zwavelzuur over haar gezicht. Toen de vrouw begon te schreeuwen, zette de man de radio harder... om te voorkomen dat de buren het gillen zouden horen. De vrouw heeft lang op de intensive care gelegen... en haar gezicht is nu verminkt. Bestuurders van PostNL zien af van bonussen over 2012. De reden is de lopende reorganisatie, de problemen met de postbezorging... en de impact op werknemers en klanten, schrijft PostNL. Eind maart werd in de Tweede Kamer zware kritiek geuit... op de bonussen en salarisverhogingen bij PostNL. Topmensen zouden bonussen krijgen vanwege de verkoop van TNT Express aan UPS. Een Nederlands vliegtuig en een straaljager... zijn vorige week donderdag bijna tegen elkaar gebotst... boven het Duitse waddeneiland Sult... Fokker 70 van KLM was op weg van Amsterdam naar Oslo. Boven de Noordzee merkte de, be merkte de bemanning dat een straaljager erg dicht in de buurt van hun toestel kwam. De piloot van de Fokker moest uitwijken om een botsing te voorkomen. De twee toestellen konden daarna gewoon hun vlucht vervolgen. Het is onduidelijk hoeveel passagiers er in de Fokker zaten. Ook is onduidelijk uit welk land de straaljager komt. Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het incident. Het meldpunt voor misstanden in de zorg heeft sinds de opening begin deze maand ruim duizend klachten binnengekregen. Volgens initiatiefnemer Abva wordt er vooral geklaagd over de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Medewerkers zeggen dat ze niet de juiste zorg kunnen bieden, onder meer doordat ze met te weinig mensen zijn. De bond komt morgen met een zwart boek dat moet bewijzen dat de problemen structureel zijn en in het hele land voorkomen. Het zwart boek wordt aangeboden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.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 D66-leider Pechtold heeft de Torbeckenprijs... voor politieke welsprekendheid gewonnen. Hij kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter... en oud tweede Kamervoorzitter Wijsglas. Volgens de jury weet Pechtold als geen ander... met duidelijke taal alert te reageren en daarmee het publiek te boeien. Hij is een constante factor geworden aan het debatfront, vindt de jury. Eerdere winnaars van de Torbeckenprijs waren onder andere... Femke Halsema, André Rauvoet en Frits Bolkenstein. Chelsea heeft de finale bereikt van de Champions League... Door een doelpunt van Torres in de laatste minuut kwam de ploeg op 2-2 tegen Barcelona. In Londen had Chelsea al met 1-0 van de titelhouder gewonnen. Barcelona had vlak voor rust een 2-0 voorsprong tegen 10 man van Chelsea... nadat aanvoerder Terry van het veld was gestuurd. Vlak voor rust kwam Chelsea op 2-1 door een treffer van Ramirez. In het begin van de tweede helft miste Messi een strafschop voor Barcelona... Het weer, eerst nog enkele buien, maar later op steeds meer plaatsen droog. Vannacht lokaal kans op wat regen, minimaal rond 5 graden. Morgen begint zonnig en droog, maar in de loop van de middag... trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Het is morgen zo'n 14 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het wel langzaam wat warmer. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie één melding op de A16-Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Riederkerk en de Van Brine Noordbrug is de rechte rijstrook dicht... Dat komt doordat het wegdek in slechte toestand verkeert. En dit was de Verkeersinformatie. Een idee over vooroplopen. De BRIC-landen: Brazilië, India en China. Iedereen heeft het er tegenwoordig over. En inderdaad behoren deze landen tot de snelst groeiende economieën ter wereld. De Rabobank was er als financier van voedselketens...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Zometeen gaat Hero Brinkman de naam van zijn partij bekendmaken. Mag ik op de valreep nog even meedenken? De Brinkman-beweging. Iets met vrijheid kan ook niet meer. Hij moet iets met die voornaam doen. Hero, held. Hoe echt rechts overwint. Kan. Of gewoon de heldenpartij. Ja. Dat klinkt goed. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen. Ja, we gaan natuurlijk weer naar Den Haag. De messen worden daar alweer een klein beetje geslepen. Al zijn de wonden nog amper gelikt. Hans Andringa was bij het debat vandaag in de Tweede Kamer. En hij is nu hier. Is de houding van het CDA en de VVD veranderd... nu zij afhankelijk zijn geworden van de oppositiepartijen voor de meerderheid? Daar praten wij dan samen over verder... met oud vvd kamerlid Arendt-Jan Boekestein en met CDA-kenner... Peter Gerrit Kroeger. Daarna komt de vraag aan de orde of een conflict tussen Soudaan en Zuid-Soudaan nog te voorkomen is. En het is vandaag Free Mumia Day. En die Mumia is een zwarte Amerikaanse activist die al sinds 1982 in de cel zit. Ten onrechte vindt Suzanne de Jong. Ze was vandaag bij een demonstratie. En er zijn meer ontwikkelingen rond de doodstraf. In Californië bijvoorbeeld komt een referendum. En morgen, dus over één uurtje, is kruif precies 65. Pieter Wincemius ontleden zijn beroemde, onnavolgbare uitspraken. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 24 april. Rutte, Verhagen en Wilders. Het is afgelopen. Geert Wilders daarover. Ik beëindig namens mijn fractie de steun aan het kabinet... met een bloedend hart. Wij hebben het samen geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ik neem afscheid van het kabinet en het woord is nu aan de kiezer. Geen gedoogsteun meer van en ook voor de PVV. Dat zit fractielid Dion Graus niet helemaal lekker. Ik maak me de zorg om, eh, om een dierenpolitie. Hè? Ja, de oppositie en zelfs ook de coalitiepartijen gaan nu op eh, iets sympathieks en iets goeds als de dierenpolitie schieten. Ze gaan dus eigenlijk partijpolitiek bedrijven over de rug van weerloze, mishandelde en verwaarloze dieren. En die zorg is terecht, als je naar CDA-fractievoorzitter Boema luistert. We, we hebben wel in, in, in de fractie ook gezegd dat wat mij betreft de dierenpolitie... vanaf morgen zich ook met de problemen van mensen mag bezighouden. Dat lijkt me alleen maar goed. Weet u al op wie u gaat stemmen in september? Nu de verkiezingen over de zomer heen zijn getild... is er ook tijd voor een nieuwe initiatieven, zoals van Hero Brinkman. We hebben vandaag be definitief besloten dat we een nieuwe partij gaan beginnen... en met deze partij aan de verkiezingen mee gaan doen. En hoe die partij zal heten, u hoorde het net al, dat weten we nog niet. In ieder geval niet de lijst Brinkman. Ik vind uh, de naam Lijst Brinkman dat vind ik absoluut verschrikkelijk. De vorige partij van Brinkman, de PVV, is niet bang voor concurrentie. Nee, ik neem uh, geen mensen mee van de PVV-fractie. Even kijken hoor. Uh, Gentlemen, ik denk dat we nu eerst Wilders krijgen. Quote van Wilders, nee, niet. Die is er niet. Uh, wat Bing Brinkman betreft hoeft hij zich over één ding uh, geen zorgen te maken in ieder geval. We zaten eigenlijk te hopen dat Rutte nog even bleef zitten. Maar goed, nu zoals de vlag er nu bij staat, gaan we keihard aan het werk. Minister-president Hagen, hoe klinkt dat? Nou, niet nog. Ah, wij laten ons maar lekker meedenken en de, de boel opjutten en uh, zeggen wat beter moet. Ja, dat was uh, een andere nieuwe partij, Nederland Beter, van Jack Hagen. We zien ook een oude bekende terug in de verkiezingsstrijd... die al is losgebarsten, Johan Vlemmix van de Partijen van de Toekomst. Maar hij is ontwapenend eerlijk over zijn kansen. Minister-president Flemmix gaat er gewoon helemaal nooit komen... omdat we zijn al blij dat we één zetel halen. En uh, voor minister-president moet je iets meer capaciteit hebben... als ik. Ik kan de mensen verbinden. Maar voor minister-president is het hoog gegrepen. Geen excuses van oud-ministers Ab Klink en Gerda Verburg voor q koortspatiënten De twee werden vandaag gehoord door de Nationale Ombudsman over hun aanpak van de q koorts die in 2007 oversloeg van geiten op mensen. Voor ons heeft de gezondheidszorg altijd voorop gestaan. Dus het idee dat patiënten het sluitstuk waren of dat de economische belangen prevaleerden... dat is, um, u zult het ook in geen enkel stuk tegenkomen. Patiënten klaagden vooral over gebrek aan informatie... en over het tempo waarin maatregelen werden genomen. Verburg kreeg het verwijt dat ze de geitenhouders beter beschermden... dan de omwonenden. Dat is zo, zulke onzin. Het economisch belang heeft bij mij nooit, maar dan ook nooit, vooropgestaan. De patiënten voelen zich in de steek gelaten. Het spijt me, dat kennen ze niet. Maar wij die iedere dag opnieuw er een hoop ellende door hebben door die rotziekte... We krijgen gewoon geen, geen, geen gehoor, helemaal niks. Een grootvader die zijn kleinzoon verloor... doordat de jongen vastgezogen werd in een afzuigrooster in het zwembad... wil ervoor zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Hij ontwikkelde een systeem dat lucht in de pomp laat... zodra het rooster vacuüm wordt getrokken. Het grootste vijand van vacuum is lucht. Wij laten dus door een extra dun buisje toe te voegen aan het putje... Laten wij lucht toe. En het kind wordt die dan vastzit, wordt binnen één seconde vrijgelaten. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Martijn Nijhuis die heeft al een idee wat er morgen in de ochtendkranten staat. Ja, globaal idee hoor. Voor het ja. eerst sinds de moord op Theo van Gogh kunnen Nederlanders weer rustig gaan slapen. Tenminste, dat concludeert het AD. Die baseert zich op een nieuwe ranglijst van een grote risicoadviseur. Eruit blijkt dat Nederland bij de twaalf veiligste plekken ter wereld hoort. De kans op een terroristische aanslag is hier inmiddels verwaarloosbaar klein. In de Volkskrant gaat het over kinderarbeid. De Nederlandse modewarenhuizen CNA en Primark nemen kleding af bij een bedrijf in Zuid-India. En die kleding is door kinderen in elkaar gezet. Dat staat in een rapport van een onderzoeksbureau en de Landelijke India Werkgroep. In grote Indiaanse fabrieken zouden meisjes nog steeds structureel worden gedwongen tot overwerk. En vaak wonen ze verplicht op het fabrieksterrein dat ze bijna nooit mogen verlaten. CNA en Primark, of Primark zeggen dat ze nooit aanwijzingen hebben gevonden voor kinderarbeid. CNA denkt er nu wel over om zelf een onderzoek in te stellen. De Europese Commissie gaat onderzoeken of Spaanse voetbalclubs ten onrechte staatssteun krijgen. Dat staat morgen in de Telegraaf. De clubs zouden enorme belastingsschulden hebben die ze pas later hoeven terug te betalen. Atletico Madrid bijvoorbeeld betaalt per jaar 15 miljoen euro belasting. Terwijl er nog 115 miljoen aan belastingschuld uitstaat. Maar die club, trok, die club trok wel even 40 miljoen uit... voor de aankoop van de Colombiaanse spits Volcao. Volgens critici doen de Spaanse clubs het juist zo goed... omdat ze zich diep in de schulden steken. De kop boven het Telegraaf-artikel... Brussel tackelt voetbalclubs in Spanje. Slechts een handjevol oranje-supporters heeft zich laten inenten... voor een bezoek aan Oekraïne, waar in juni het EK Voetbal begint. Er is nog tijd, maar voor optimale bescherming... moeten mensen wel minstens vier weken van tevoren een afspraak maken, zegt de GGD. Zonder de juiste inentingen is er een risico voor geelzucht, mazelen, difterie, tetanus en polio. Nog een tip van de GGD voor Oranje supporters. Drink alleen water en andere dranken zoals bier uit gebottelde flessen. Ook wordt standaard aanbevolen om oer-Hollandse condooms mee te nemen. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar veel minder boetes uitgedeeld voor asociaal verkeersgedrag. Blijkt uit een onderzoek van Trouw. De boetes voor hufterig verkeersgedrag zijn begin het jaar verhoogd. En dat lijkt dus effect te hebben, zegt de krant. Maar het is maar de vraag of mensen zich nu inderdaad beter aan de regels houden vanwege de hogere boetes. Het komt waarschijnlijk vooral doordat de politie met opzet minder boetes uitdeelt. Juist omdat die zijn verhoogd. Politieagenten vinden de bedragen buitenproportioneel en zijn bang voor agressief gedrag van automobilisten. De voorzitter van de Nederlandse politiebond zegt: 340 euro voor klaxoneren. Dat is toch veel te fors? De politie is er niet om de staatskast te spekken. SGP'ers mogen voortaan gebruik maken van alle moderne media. Dat staat in een nieuwe gedragscode, meldt het Nederlands dagblad. Volgens de nieuwe gedragscode is het noodzakelijk om gebruik te maken van bijvoorbeeld Twitter en Facebook, maar dan wel op een gedegen en betrouwbare manier. Ook bij radio- en tv-interviews wordt terughoudendheid verwacht. Ze moeten gelet worden op het gedachtegoed van het medium waaraan wordt meegewerkt. En het interview mag natuurlijk niet worden uitgezonden op zondag. Niet alleen Hero Brinkman doet met de nieuwe partij mee aan de verkiezingen, schrijft het AD. De opvallendste nieuwkomer is zonder twijfel soeverein, onafhankelijke pioniers Nederland. Opgericht door ufoloog Anton Teuben uit Soest. En dat is een optimistisch type, want de man van 62 heeft nog geen concrete plannen voor een verkiezingscampagne. Maar hij rekent wel op tientallen zetels. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 God Only Knows van de Beach Boys. Eén van de allermooiste popsongs uh, van alle tijden, hè, volgens mij. Ben ik het helemaal niet Ja, mee. ik zie je ja. meer mannen knikken. Ja, het is zo'n prachtig nummer. Um, en waarom draaien we dat? Omdat er een nieuw album van de Beach Boys uitkomt op 5 juni. Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine en Bruce Johnson... hebben zich na jaren weer verzoend. Nou, dat is goed nieuws. Hans ga je hoorde maar even, ook een fan van uh, dit nummer. Uh, parlementaire collega. Heerlijke tijden, hè, voor jou... Ja, het is vooral heel erg uh, nieuw wat er nu gaat gebeuren. Ja. Want uh, ja, is er wel vaker, maar in deze vorm, op ja. deze manier uh, nog nooit vertoond. Goed, aan het begin van de dag ging iedereen ervan uit dat het debat hè, vandaag over het einde van die gedoogconstructie dat het, het nachtwerk zou worden. Maar om zeven uur was het klaar. Hoe kan dat? Ja, achteraf kan je zeggen, uh, het lijkt wel of uh, alle deelnemers aan het debat nog een beetje moesten wennen aan, uh, aan hun rol. Je zag uh, niet echt veel debat. Het was allemaal nog een beetje voorzichtig. Alsof ze nu al weten, over een paar dagen... moeten wij weer met elkaar om de tafel gaan zitten... Mm -hmm. om te praten over dat uh, pakket van uh, bezuinigingen. Dus laten we het uh, nu maar niet op de spits drijven. Oh. Wat de Kamer wel deed, was even doorbijten op het punt... Uh, hoe gaan we die gesprekken voeren over uh, dat bezuinigingspakket? De Kamer heeft echt uh, de regie in handen genomen. In premier Rutte, die moet de komende tijd uh, gaan leveren. Ja. Mm. Yeah. Dat heeft het debat dus wel opgeleverd. En verder werd Wilders uh, stevig aan de tand gevoeld. Nou, ook daar zag je uh, toch wel een uh, verrassend moment in het debat. Want in feite werd hij alleen door Arie Slob van uh, de ChristenUnie een beetje aangepakt. En de andere woordvoerders die bleven stoïcijns, uh, CQ, ongeïnteresseerd in hun bankjes uh, zitten. Nou, dat is natuurlijk wel eens anders geweest. Want één woord van Wilders was vaak voldoende voor uh, verhitte debatten. Uh, het leek wel als nu of nu de boodschap was meneer Wilders, u bent nu politiek totaal uh, irrelevant geworden. U bent politiek dood. Um, nou, dat is wel opvallend, want juist Wilders... Die heeft natuurlijk ook wel veel uit te leggen... over wat er de afgelopen zeven weken in het kashuis is uh, gebeurd... en hoe het is uh, mislukt. Maar ja, ook hier kan je denken, wilde de Kamer hem niet de kans geven... om dat mantra weer uit de kast te halen... wat we de komende tijd nog vaak zullen ja. horen. Wij gaan onze AOW'ers en lage inkomens niet uitleveren... aan het dictaat van Brussel. Ah ja, dat wordt een um, En CDA en VVD? Ja, nou het eerste wat je zag is dat uh, CDA en VVD uh, hier en daar afstand namen van afspraken die ze met de PVV hadden gemaakt. Die ruimte die is er blijkbaar nu. Uh, bijvoorbeeld uh, de PVV speeltjes als uh, de dierenpolitie, het boerkaverbod, verbod op de uh, dubbele nationaliteit en zo zijn er nogal wat. Nu kunnen ze dus zeggen, we deden dat omdat we ook de PVV dingen moesten gunnen. Het was niet zozeer uh, ons eigen idee. Nou, dat werd in het verleden altijd ontkend, maar nu mag dat uh, gezegd worden. Mm -hmm. nou, andersom heeft ook de PVV al wel laten merken... zaken als de aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden... Uh, dat gaan wij niet langer uh, steunen. En dat zullen we de komende tijd wel vaker uh, gaan zien. En het kan er wel toe leiden dat uh, die erfenis van uh, anderhalf jaar kabinet uh, Rutte... dat dat uh, heel mager gaat worden. Ja. En uh, spijt over de samenwerking, was daar nog iets van te merken? Nauwelijks. Er ah. was uh, af en toe een moment bij Siebrand Buma of uh, bij uh, Stef Bok... dat ze zeiden van uh, ja, nou, ja, het is jammer dat het mislukt is. Maar wat al opvallend was, ze bleven bij hun besluit van anderhalf jaar geleden. Op dat moment was er in hun ogen geen andere combinatie mogelijk. En uh, ja, we hebben geprobeerd het beste ervan te maken. En dat was nou eenmaal in deze combinatie. Ja, we hebben aan tafel ook uh, een VVD- en een CDA-watcher uitgenodigd. Uh, uh, Oud-VVD-kamerlid Arendt-Jan zit hier uh, in de studio. En CDA-kenner Pieter Gerrit uh, Kroeger. Hartelijk welkom uh, beiden. Dank u. Ja, uh, meneer Boekestein, ik begin met u. u hebt u ademloos naar het debat gekeken? ja. Toch wel. Ik kan u wel zeggen dat ik uh, dit weekend ook behoorlijk uh, kwaad was... wat er allemaal gebeurde. Maar kijk, laten we wel zijn, de dus, uh, verkiezingsuitslag was zo... dat er anderhalf miljoen mensen op de PVV gestemd hadden. Ja. Bovendien was het ook zo dat Cohen was weggelopen... en niet verder wilde gaan dan 12 miljard. Maar het debat van dus, dit boek, hoe ja, was dat? Goed, maar nu, ik, ik, vond, ik vond het heel interessant... dat uh, het, het gaat niet zo goed met Wilders, vind ik. Nee. Het, was een beetje, het was een beetje flats, was, hij zag er ook ontzettend vermoeid uit... De grappen waren er niet. Ook de snedige opmerkingen in het debat die je heel goed kan hebben... die waren er eigenlijk ook Hij niet. Hij zat geslagen in een hoekje. Ja, en de truc die de CDA en VVD toepast... en trouwens ook andere partijen, met uitzondering van slop, geloof ik... dat is een hele effectieve truc. Als je niet interrumpeert, dan vliegt dus zo'n speech ook sneller om. Hè? En dan, ja, dan sta je er eigenlijk maar bij. Maar in het debat probeerden de partijen toch wel bij CDA... en ook bij de VVD naar boven te krijgen. Doen jullie ook een beetje aan zelf... Reflectie. Uh, wat contemplatie over je eigen rol daarin. Dat kwam nauwelijks van de grond. Hè? Uh, iemand nou, als Stef Blok, die zei zelfs, misschien kunnen we er even naar luisteren, in een stukje met de al eerder genoemde uh, Arie Slop, zei hij van uh, terugkijken, uh, daar is nu niet de tijd voor. Ik zou toch heel graag van de heer Blok, en daarna moeten we het over de toekomst hebben, inderdaad. Toch nog wel een klein stukje van verantwoording willen horen voor de enorme schade die nu in de afgelopen tijd is ontstaan. Er is ontzettend veel tijd vermoest. Voorzitter, het interessante is dat ik ook bij de heer Slop het gevoel van snelheid herken. Maar als wij dan toch het gevoel van urgentie delen, dan kan toch alleen maar de conclusie zijn dat we nu moeten stoppen met terugkijken en zo snel mogelijk de maatregelen nemen die Nederland nu nodig heeft. Drie dagen na het mislukken van die katshuisgesprekken... stoppen met terugkijken. We zijn nog niet eens begonnen. En zeker niet in zo'n debat. Luister... Wat is er met die VVD aan de hand? Waarom deem, willen ze dat niet? Deem, maar moet je nou eens luisteren. Wie heeft er nou de stekker eruit getrokken? Wie is er nou schuldig voor het feit dat de staatsschuld... nu met 90 miljoen per dag oploopt? Wie is er nou schuldig voor het feit dat we straks... Het je niet van de miljard. plicht om ook als partij naar jezelf te kijken? Wat is onze rol erin geweest? Is vandaag niet gebeurd, opvallend. Maar, maar volgens mij ligt de, de verantwoordelijkheid voor de breuk... Ligt absoluut niet bij het CDA nee, en de VVD. Nee, maar gaat, daar, daarom kan je toch nog wel terugkijken op je eigen rol? Ja, maar, maar, dan, maar dan, dan is het de keuze voor deze coalitie. Ik vind nog steeds dat deze coalitie geprobeerd moest worden. En ik betreur het alleen zeer... En het is dat niet we... verder gekomen dan ja, proberen. ja. ja. Maar dat, maar dat betekent wel dat je het moet proberen. En wij wisten niet dat hij op het allerlaatste moment toch nee. gewoon... Uh, Pieter, Pieter Gerrit Kroeg, hoe hebt u naar het debat uh, gekeken? Hoe deed de CDA het? Oh, gaf die blijk van enige uh, reflectie? Ook al waren... nou, wat, wat, wat mij het meest opviel was... Uh, wat ik gisteren ook hoorde uit de, de fractievergadering van, van, van fractieleden... is dat er een, een intens dubbel gevoel is aan de ene kant... Een, een, een oprechte woede die bijvoorbeeld ook zo merkbaar was... in de emoties van Maxime Verhagen. Ja, dat opzicht was Verhagen een, een werkelijk buitengewoon... Zeg maar, in lichaamstaal eloquente tolk van zijn eigen partij. Dat was het weekend nog, ja. he? toen was het en nog de, vers. Ja. ja, maar dat was dus in die fractievergadering. Die mensen hadden dus met elkaar als team nog niet daarover gepraat. Dus daar kwam dat allemaal als het ware... kwam het nog eens met verdubbelde kracht zeg maar, op maandag uh, terug... En dat, dat merkte je dus in een aantal elementen die erin zaten, als uh, de punten die ook u noemde, zal ik er in andere gaan. Zeg maar de onzin die we hebben moeten slikken. Uh, zowel inhoudelijk als zeg maar, qua sfeer. Uh, daar gaan we dus nu zichtbaar een eind aan maken. Ook als symbolische gebaren naar de samenleving en wellicht ook wel naar de oppositie. Uh, <tus> nou... Bijvoorbeeld dus de animal cops. De grap die ik uh, hoorde was... Uh, de animal cops moeten onmiddellijk worden ingezet... voor de ontwikkelingssamenwerking... om de olifanten in Afrika tegen koningshuizen te beschermen. <lacht> uh, nou, het feit dat je dus dat soort dingen hoort rondgaan... dat geeft dus aan dat men een grote behoefte had... ook in emotionele zin... om, om zeg maar, het breukmoment echt van twee kanten te markeren. En niet alleen maar van de kant van de PVV. En het tweede, ook het gevoel van... Nou ja, wat Boekers zijn net zei, we zijn het gaan proberen. In een extreem ingewikkelde, ook door het CDA gewenste constructie. De VVD wou helemaal geen gedoogconstructie, die wou gewoon PVV-ministers. En had ook helemaal geen behoefte aan uitspraken over, dat, uh, over de islam. Maar Het gedoogakkoord is door het CDA gewenst. En de PVV heeft dat geslikt voor de macht. Nou, dus het CDA, had ook, het CDA leeft ook zoiets van, we hebben dat gedaan. Hebben we nou, na die grote nederlaag gehalveerd, ik zou bijna zeggen, voldoende bijgedragen... aan het maatschappelijk welbevinden... of is op dat punt geen ernstige, ook zelfkritiek nodig. Dus u denkt dat ze er wel iets van geleerd hebben? Dat hoop ik. Maar, maar en dat we... hoop ik. En ik hoop dus in vooral, ja? ik ben ja, een van de auteurs van dat rapport Frissen... met die lessen uit de Nederlaag. Mm -hmm. En ik hoop dus van harte dat er bij wijze van spreken... Uh, al is het maar een bijlage nog bij dat rapport komt, in de zin van ja. hoe zijn we vervolgens omgegaan daarmee? Want daar worden we alleen maar sterker van. Meneer ja. Boekestein, als u dit verhaal vergelijkt met uw eigen partij de, de VVD, is daar een soortgelijk proces gaande geweest? Nou, okay, of... ik, ik vind het een beetje eenzijdig verhaal. Want luister eens, kijk nou eens naar de andere partijen. Hè? Mevrouw Sap begint nu over dat cultuurbeleid. Dat gaan we allemaal terugdraaien. We hebben nou Laten net we het even, in de even bij cultuur... de VVD houden. Ja. Het ik voel me, me niet verantwoordelijk, verantwoordelijk voor, voor wat mevrouw Sap in haar partij allemaal roept. Ik voel mij, laat ik zeggen, bijvoorbeeld als oh, een van de auteurs van het rapport Frissen primair verantwoordelijk voor, de, voor, voor, voor laat zeggen de reflectie in het CDA. En dan als ik net Stef Blok hoor, die inderdaad na drie dagen zegt... we moeten maar stoppen met terugkijken. Hij heeft nog geen minuut teruggekeken. Dus ik vind het eigenlijk... Tamelijk ja, maar dom even. en arrogant. Nee, nee, nee, maar wacht even. Nu even heel scherp. Hè. Dat dit verhaal zou waar zijn... als er een echt alternatief was geweest voor dit kabinet... Cohen is bij 12 miljard weggelopen. Cohen je, is al kijkt, geen PvdA-leider meer, kom op nou. Nee, maar, nee, maar dat, dat was de keus toen. Er, en als je nu kijkt, overigens, naar de bierveeltjes... van de RSC Handelsblad met al die dingen... er is dus ook nog helemaal geen 3%-meerderheid... bij andere coalities te halen. Met andere woorden, dit land 3 is 3% uh, tot zover moet het tekort ja. en worden terug. Maar je overtuigt die partijen niet door op geen enkele manier als het ware ook de eigen rol te reflecteren. Al helemaal niet als je als VVD voor het eerst in de geschiedenis... de grootste parlementaire partij bent, de premier mag leveren... en laten we het wel zeggen, je hebt het geprobeerd en je bent mislukt. Maar hoe verklaart... zou goed zijn. Maar hoe verklaart u dan dat het debat opvallend tam was vandaag? Waarbij de aanvallen eigenlijk... Helemaal... Dat kwam dus omdat... Al die mensen willen één ding voorkomen. Omdat de oppositie diep verdeeld is. Ja, ook. Maar ook, men is eigenlijk aan het onderhandelen. En men wil niet graag overkomen als onverantwoordelijk... op economisch en Europese... Het verzuinigingspakket en ja. de verkiezingen... die dus werken de schaduw al ver Dus de oppositie vooruit. weet dus ook heel goed dat er geen echt goed alternatief is. U nou. miskent de verdeeldheid van onze natie. Dat dus elke coalitie is moeilijk. Dat geldt meer dan ooit in ons land. En ik zal nog wel verder gaan dan dit. U mag misschien... Uh, ik heb ook problemen met de partij van Wilders, maar ik zal u één ding vertellen. Sinds fortuin is de geest uit de fles. Als de PVV zou inzakken, dan krijgen we weer een nieuwe populistische partij. Dat hoort bij ons systeem. Dus in Alle landen, zo met uitzondering van Duitsland. Dus we hebben nog wel wat voor de boek. Misschien Hero Brinkman met zijn partij. Wij weten ondertussen de naam: ja. Onafhankelijke Burgerpartij. OBP. Nou. De... Ja. Wat dat ja, zijn dat, ja, onafhankelijke burgerpartij. Wat, wat, wat, nee, maar, jullie zitten allebei mij zo aan te kijken. Van, ah, ja, ik wens Hero hero, alles sterk. <laughs> de de, de ja, geschiedenis leert wel dat het onvoorstelbaar moeilijk is... Ja. om een partij op te richten. En gaan ja. we uh, even uh, terug naar het CDA. Uh, Pieter Gerrit Kroegen, gaan we Maxime Verhagen nog terug zien in Den Haag? Ongetwijfeld. Maar ook uh, actief in de politiek voor het CDA? Ongetwijfeld. Maar dat hoeft niet te zijn als gekozen, dat kan zijn als goeroe, dat kan okay, zijn ja. als uh, meedenker, dat kan zijn als gewaardeerd voorzitter van de commissie buitenland van het wetenschappelijk instituut. De man heeft grote gaven, zeker als oud-minister oud -minister van Buitenlandse Zaken heeft hij een voortreffelijk krediet. Ik zie hem ook Europees en dergelijke. Uh, uh, nog, uh, want hij is nog relatief jong. Die kan nog heel veel en hij wil nog heel veel. Zeker als het ook met zijn gezondheid met zijn nek en ja goed blijft gaan. Oh, mijn ja. Boek zei. Uh, het CDA heeft in 2010 overnight de nieuwe lijsttrekker aangewezen. Dat werd toen uh, Jan-Peter Balkenende. Dat was de oude hoor. 2010, ja. Ja, was Jan paul de Rand, dat was, was toen voor de derde keer de lijsttrekker. Ja, oké. Okay. Maar hij werd toen uh, de lijsttrekker, daar werd heel kort over vergaderd. Um, nu zien we dat bij de VVD heel snel de lijsttrekker is aangewezen. Er werd een opmerking gemaakt door Ciber Buma in het debat dat hij zei van wij hebben hele slechte ervaringen met zo snel een lijsttrekker ja. aanwijzen. Want met het terugkijken bij de VVD, dat hebben we vanavond ook bij u gemerkt, Meneer die boeken zijn, daar is de VVD niet zo goed in. En uh, Mark Rutte die moet zichzelf ook weer herpositioneren... terwijl de schade nog niet eens goed in kaart is gebracht. Maar juist is de... het niet heel erg snel door hem nu al te zeggen van... Hup, dit is hem. Kijk, uit alles blijkt dat het, het, het merk Rutte... is zelfs nog sterker dan de VVD komt uit de Pols. Hè? Kijk nou naar van, vandaag. Een hele moeilijke politieke situatie. Hij deed het fantastisch. Hij deed het echt fantastisch. En ik, zou, ik, het zou, ja, ik kan me geen andere les trekken les voorstellen. De markt. En dan het CDA. Veel uh. mensen zeggen Haarsma Buma, die loopt zich nog wel behoorlijk warm. Is dat een goede keus? Ik uh, zou, als ik uh, het CDA partijbestuur was... zeggen, zullen we het eerst even voor de inhoud hebben. Want veel wezenlijker is, na nou die gigantische klap hè, van de vorige verkiezingen... en de positie die het CDA nu voor het eerst in decennia inneemt... namelijk als kleinere partij... Mm. Die dus niet als vanzelfsprekend alle problemen van Nederland naar zich toe moet trekken. Wat overigens door mm -hmm. velen in het CDA tot mijn verdriet nog altijd wel in de genen zit en ja? blijft te okay, doen. Oké, maar wie moet die lijst gaan trekken? Dat moet dus iemand zijn die past bij die inhoud. Ja. Ja. Dat wordt in het congres uh, 2 juni vastgesteld. Een voorbeeld? Of gewoon een stemming onder de leden. Ja, maar wie zou u wel nou een goed partijen? idee vinden? Dat het is het zo moeilijk te kent. zeggen. Ik, ik ben al jaren een, een hartelijk supporter van Camille Eurlings. En ik heb argumenten, zeker dit keer, ja, maar... om voor hem te pleiten. Ten eerste, het is niet Maar iemand... zou die dan weer terugkomen? Die zit toch uh, bij de KLM? Dat zit hij ja. Maar als je de partij een beroep op je doet in, gro in grote moeilijke in een nood... dan wil het nog wel eens zo zijn dat mensen een grote residu-loyaliteit hebben. Dat was in 2010 anders, maar goed. Ja. Goed, we laten het... Dus en... het CDA heeft misschien van 2010 wel geleerd... zoals de VVD het nu niet doet? Nou, Gaat kan op niemand anders dan nee. Rutte? Wat, wat is dat nou? Uh, nou dus... Oké, okay, goed. <laughs> Arend, Jan Boekestein, Pieter Gerrit Groel. Hartelijk dank jullie beiden voor de komst en ook Hans-Andriega. We zijn hier nog lang niet over uitgesproken. <laughs>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 Faith leads no way. I build myself out And fly around in circles waiting As my heart drops And my back begins to tingle finally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 Nummer. Ze wordt verwend vandaag en nu ook met Chasing Pavements van Adele in Engeland. Uitgeroepen door de luisteraars van Gaydar Radio tot popartiest van het jaar. En ze versloeg Lady Gaga en Madonna. Soudaanse vliegtuigen bombardeerden vannacht enkele dorpen in Zuid-Soedan. En dat betekent een verdere escalatie in het grensconflict tussen de beide landen. Zazkia Baas, voormalig waarnemer in Soedan en nu verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Hij noemde dat een oorlogsverklaring, hè? de president, Salva Kiir. Uh, is dat nog te voorkomen, een oorlog? Um, dat is niet meer te voorkomen. Uh, ik denk ook uh, dat het uh, zorgvuldig zou zijn om te zeggen... dat er eigenlijk al een oorlog aan de gang is uh, sinds ongeveer een jaar... Uh, zijn Noord- en Zuid-Soedan eigenlijk al met elkaar in conflict. Maar ze hebben dat altijd op een indirecte manier uitgevochten. De regering in Zuid-Soedan steunde rebellen in Noord-Soedan die daar probeerden president Bashir uh, omver te werpen. En andersom uh, was president Bashir van Noord-Soedan uh, verleend steun aan allerlei gewapende groepen in Zuid-Soedan die daar probeerden het regime omver te werpen. Maar in, in die zin is er iets nieuws aan de hand dat dit de eerste directe confrontatie is tussen de twee legers van de twee nieuwe regeringen. Ja. Uh, landen. Het uh, gaat om olie, hè? Uh, daar gaat het voor een deel om. Uh, zeker in de grensgebieden. Uh, daar is veel olie in de grond. Uh, beide landen hebben het heel hard nodig uh, voor hun economie. Uh, en ook om hun oorlog te kunnen financieren, om hun legers te kunnen financieren. Uh, en dat is een belangrijke drijfveer, maar het gaat ook om heel veel meer dingen. Uh, en op dit moment uh, gaat het vooral om uh, twee uh, leiders die zich met heel uh, hard taalgebruik hebben ingegraven in hun positie. En het zal heel moeilijk voor ze worden om, ook als ze eventueel bereid zijn om uh, te onderhandelen over die olie, om daarmee. met... Uh, ja, zonder verlies, gezichtsverlies uit te komen. Ze hebben hun hakken gewoon stevig in het zand uh, gezet. Ja, ja. En dat die... is een gevaarlijk spel aan het worden. Ja, ja, je bent onlangs teruggekeerd uit Zuid-Soedan. Heb je ja. iets van die spanningen meegekregen? Uh, ik was er in januari, het viel toen wel mee. Uh, in Zuid-Soedan uh, heb je altijd het gevoel dat je heel ver... Ja, je zit ook heel ver van de grens... maar alle spanningen die zich in de grensgebieden uh, afspelen... Dat, dat voelt ook heel ver weg. Maar mensen uh, praten er wel over en ze, ze maakt zich ook... heel Grote zorgen over de toen al oplopende spanningen tussen de twee uh, uh, regeringen. Um, uh, dus ja, in die zin uh, merkt hij er wel wat van. Wat je ook in Zuid-Sudan erg merkt is dat uh, er ja, binnen het zuiden steeds meer ontevredenheid is... over de regering uh, in Zuid-Soedan. Uh, Salva Keer, de president, wordt echt niet door iedereen gesteund. En uh, een oorlog met het noorden is uh, in die zin ook wel een, een, een handige manier... Om, uh, ja, om een soort gemeenschappelijke vijand te creëren... waardoor iedereen weer een beetje uh, achter de president uh, uh, zich schaart. Dus uh, in die zin... Uh, ja, heeft, het ook, heeft het ook nut voor, uh, voor de president. Nou ja, er was natuurlijk een langslepende burgeroorlog... en uh, toen werd uiteindelijk... Uh... Zuid-Soedan onafhankelijk. Dus toen dachten we van nou, er is toch wel iets opgelost, maar dat lijkt dus helemaal niet zo te zijn. Nee, nee. En het verrangen is dat, uh, dat iedereen het al wel een beetje kon zien aankomen. De vrede die in 2005 is getekend tussen Noord- en Zuid-Soedan. Uh, dat was een heel ingewikkeld vredesakkoord ja. waar heel veel onderdelen van niet zijn uitgevoerd. En eigenlijk iedereen wist wel een beetje dat al die, die dingen, die punten waarop nog geen overeenstemming was bereikt, of die punten die, uh, die niet goed zijn uitgevoerd, dat die na de afscheiding van Zuid-Soedan weer zouden gaan opspelen en weer voor nieuw conflict zou uh, gaan zorgen. En dat het, ja, dat het nu uh, voor onze ogen zich afspeelt, is, ja, is heel frank. Ja. De Afrikaanse Unie heeft vanavond geëist... dat er binnen drie maanden een vredesakkoord komt. Ja, denk ik, ja, dat is zo indruk. hoor, denk ik, niet ja, haalbaar. Toch? Nee, dat is niet haalbaar. Uh, er wordt al anderhalf jaar ge onderhandeld tussen Noord en zuid soedan onder leiding van uh, een panel van de Afrikaanse Unie. Uh, dat vredesproces verloopt heel rommelig. Uh, er is eigenlijk weinig regie. Uh, en er is zeker geen vertrouwen meer uh, in de beide, aan, aan beide kanten dat, dat dit panel uh, echt een vredesakkoord, een houdbaar vredesakkoord uh, tot stand gaat brengen. En het dus... witte kan dit nog iets doen? Ja, nou ik denk, ik denk dat uh, westerse landen zeker, zeker een aanjagende uh, rol kunnen spelen om dit vredesproces weer op gang te krijgen. Dat zal de enige manier zijn om hier uit te komen, is om die uh, onderhandelingen weer uh, goed op gang te krijgen. Hm. Uh, maar daarvoor is het wel nodig dat allebei de presidenten een, een, een route wordt geboden hm. om zonder gezichtsverlies uh, ja, zich zich uit deze padstelling ja. te kunnen ja, werken. Die uh, Salva Kiir, die Zuid-Soedanese president... met, met zo'n cowboy hoed heeft hij ja. het op. Ja. Die is op dit moment in China. Dat is zijn grootste handelspartner hè, van beide Soedaans. Eh, ja. Die hebben ook belangen, want ik, ik ga misschien uh, pijpleidingen aanleggen voor die olie. Ja. En uh, ja, die hebben natuurlijk ook energie nodig, dus die olie nodig. Ligt die oplossing ook misschien bij China? Ja, het is, het is een, uh, een belangrijk land in de, in de dynamiek tussen Noord- en Zuid-Soedan. En ze zouden een heel constructieve rol kunnen spelen. Precies omdat ze eigenlijk uh, een groot belang hebben bij een stabiele relatie tussen de twee landen. En uh, uh, de relatie tussen beide landen goed moeten houden. Uh, het is uh, nog niet vaak voorgesteld. Gekomen dat China een actieve ja. rol speelt in dit soort situaties. En ik, ja, het zou mij verbazen als daar verandering in komt. Uh, maar ze moeten zeker betrokken worden bij een vredesproces. Uh, denk ik, al, als, al zouden ze daar denk ik de leiding niet in nemen, denk ik dat ze zeker uh, een prominente rol moeten spelen uh, aan de zijlijn, eventueel. Maar um, uh, ik, zie, ik zie China dit uh, probleem niet. Uh, niet. niet oplossen. Nee. Nou, het zijn sommige geluiden. Ja, Desalniettemin, ja. uh, dank je wel, uh, Saskia Baas. Graag gedaan. Ja, Soudankender, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Barry is de groep van zangeres, songschrijver Christel De Haak met Love Trip. Vandaag was de internationale actiedag om Mumia Abu Jamal vrij te krijgen. Bij mij in de studio zit Susan de Jong. Goedenavond. Ja, even een beetje in de okay. ja, microfoon zo. Ja. Ja. Nou hoeft niet zo heel dichtbij, maar als je maar in de goede richting zit. Ja, ja, misschien dat het niet iedereen wat zegt. Wie is uh, die Mumia Abu Jamal? Oké, okay, Mumia Abu Jamal. Dat uh, is een Afro-Amerikaanse journalist en politiek activist. Ook wel de stem der stemlozen genoemd. Omdat hij opkwam voor de rechten van de onderdrukte zwarte bevolking. En hij bericht over uh, racisme en politiegeweld. Hm. En hij uh, was een Black Panther, hoor, in die tijd. Hij was een Black Panther. Ja. Ja. En uh, wat heeft hij uh, gedaan dat hij, dat hij vastzit? Ze zeggen dat hij een uh, witte politieagent heeft uh, vermoord. En dat kwam eigenlijk omdat, uh, ja, hij kwam toevallig ergens voorbij. Hij was een journalist en berichtte over die dingen. En hij had al niet uh, vriendjes met, uh, mm -hmm. met de politie, uh, de, uh, hoe zeg je het, de chef van de politie. En hij kwam uh, voorbij en ze waren uh, op een, uh, iemand aan het intimmeren. Dat bleek zijn broer te zijn. En toen was er een incident waarin uh, een witte agent de dood heeft gekregen. En uh, Moemje, die was uh, zwaar gewond. Maar hij heeft dat uh, overleefd. Hij was dus in elkaar geslagen door die agenten die ter plekke kwamen. En toen, heeft hij, toen is hij beschuldigd van moord op de politieagent. Die, ja. Begin jaren 80 hebben we het nu over, hè? Ja. Is dat gebeurd? 81. Ja, en toen is hij dus uh, ja, ter dood veroordeeld. Destijds? Ja. Toen is hij ter dood veroordeeld. En uh, dat, protest, uh, dat proces ging zo dat ze, uh, eigenlijk uh, alle getuigen waren omgekocht. Want er was mm -hmm. dus geen bewijs. Ze hebben alles anders neergelegd. En het was eigenlijk een soort fake-proces. Uh, maar hij is mm -hmm. daarop veroordeeld. Dus nu heeft hij uh, 30 jaar heeft hij in de dodencel gezeten. Ja, maar ik begreep dat zijn straf wel veranderd is... in een levenslange gevangenisstraf ja. ondertussen. Ja sinds december, omdat er geen bewijs is tegen ja. hem. Er zijn veel grote namen die dus uh, strijden hè, onder dat motto... Free Mumia voor zijn vrijlating. Amnesty um, dus International, maar ook Nelson Mandela, Desmond Tutu... Ja. maar ook Sting en The ja. Beastie Boys. Ja. Dan denk je toch, dat is een hele belangrijke zaak. Waarom... Er staat voor iets, kennelijk. Het is zo belangrijk, omdat hij, uh, hij het niet voor niks... de stem der stemlozen... Mm -hmm. Het gaat niet alleen maar om hem. Het gaat erom dat hij uh, eigenlijk alles aan de kaak staat, uh, stelt. Ja. Uh, gewoon politieke repressie. Uh... Dus iemand als Mandela herkent waarschijnlijk ook iets in hem. Ja. ja. Zijn zijn omstandigheden nu heel slecht? Weet je daar iets van? Nee, dat valt mee uh, met hoe hij er eerst uh, bij zat. Het valt mee. Omdat hij nu uh, contactvisite uh, kan krijgen. Dat betekent dat hij ja. zijn vrouw gewoon aan kan raken. Oké. Okay. We gaan even naar uh, Wessel de Jong uh, in Amerika. Dag Wessel. Dag Wessel. Ja, hallo. Ja. Geen familie van uh, de spreekster. Geen familie van de spreekster. Nee. nee. Maar um, de spreekster lijkt meer op uh, Abu Jamal. Hè, toch? Tenminste, dat zei ze net zelf, dat ze een beetje op hem lijkt. Um, ja, je hebt meegeluisterd. Uh, die ja. de doodstraf is dus uh, ja, omgezet in een, uh, een levenslange gevangenisstraf. Uh, uh, er is sowieso een, een, een tendens hè, rondom de doodstraf in Amerika op dit moment om die af te schaffen. Of is dat uh, te, te, te kort door de bocht? Ja, nee, je ziet een, uh, toch een, een, een vage tendens om het maar zo te zeggen. Volgende week, uh, volgende week schaft Connecticut schaft, uh, de straf af. Nou, dat is dan de vijfde staat in vijf jaar die dat, uh, die dat doet. Nou, het zal ook zeker niet de laatste zijn, uh, Connecticut. Je ziet uh, Kentucky doet er nu onderzoek naar... of die dus afgelopen moet zijn met die straf. Florida doet het. Uh, Pennsylvania is er ook mee bezig, waar dus uh, Moemie vast zit. Oregon overweegt het af te schaffen. Uh, belangrijke reden is toch uh, de toenemende angst om ja onschuldige mensen te te executeren Er zitten nu ongeveer in amerika ruim 3000 mensen op death row dus ja, in een dodencel ja. inderdaad en ieder jaar worden er zo'n vijf mensen worden er uitgepikt of eigenlijk afgehaald uh, van die death row, om, omdat er twijfel is aan hun schuld... of dat bewijs wel, uh, bewijs wel hard genoeg is. En dat, uh, ja, dat boezemt toch veel angst ja. in dat die staten ervan af willen. Dat ge geldt natuurlijk ook voor die uh, kwestie van Mumia Abu Jamal... Hè, waar wij het nu over hebben. Leeft dat ook in, in de Verenigde Staten? Uh, ik heb hier de hele dag uh, CNN voor mijn neus staan. Ja. En ik heb er echt helemaal niks over deze speciale Niet. dag dan voor hem. Nee, ik heb er totaal niks, uh, totaal niks uh, over gezien. Dat, uh, maar goed, er zijn natuurlijk. Nou, Susan is daar wel verbaasd over. Hè? Je had verwacht ja. dat dat misschien daar toch ook wel iets meer zou spelen. In uh, Washington, Washington, D.C. Daar zou het uh, gerechtsgebouw bezet worden om vijf uur uh, Hollandse tijd. Ja. Oké, okay, nou dat, dat, is, ja, ja. dat is niet, niet uh, tot mij. Ik, nee. ik heb net een wandelingetje door het centrum gemaakt, door alle regeringsgebouwen. Ik ben oh, niet bij justitie geweest, maar oh. ik, je ziet er niet... Uh, maar goed, er, er is ja. natuurlijk net zoals, net zoals in Den Haag en in Brussel, er zijn natuurlijk iedere dag zoveel protesten ja. en demonstraties en noem maar op allemaal. Dus dat is, uh, ja, is wel een beetje aan de orde van de dag in dit soort, uh, ja, dat ja, soort hoofdsteden, ja. politieke hoofdsteden. In Californië komt een referendum ook over de afschaffing van ja. de doodstraf. Ja, nou, dat is op zich wel bijzonder. Dat is uh, gisteren, of, of formeel is het dan eindelijk besloten. Hè, dat op 6 november, als dan alle Amerikanen een president mogen kiezen. In Californië komt dan ook op het stembiljet te staan uh, ja, de vraag of de doodstraf dan niet moet worden afgeschaft. Nou, in Californië zitten nu 723 mensen zitten op uh, death row. En dat daarvan is toch niet de belangrijkste reden? Een, een humanitaire, zou je kunnen zeggen. De afgelopen 23 jaar zijn er 13 gevangenen ter dood gebracht in Californië. En dat heeft de staat Californië maar liefst 4 miljard dollar gekost. De procedures, de cellen, de gevangenissen... Dus de bij beroeps... hen is het een geldkwestie? Ja, het, is, het, is, het kost gewoon echt veel te veel geld, die Death Row. Dat is, dat is, en de gevangenis, het hele gevangenissysteem, de gevangenissen zitten al overvol in, in Californië... vanwege het, het juridische systeem. Het is gewoon allemaal niet meer te betalen. Nee, maar de gewone Amerikaan... De doodstraf zal natuurlijk nooit in dit land... zal die natuurlijk nooit nee? volledig gaan verdwijnen. Nee, dat, dat, dat, dat kan je uitsluiten. Nou, neem een staat als Texas uh, bijvoorbeeld. Dat uh, is natuurlijk de grote recordhouder natuurlijk. Ja. Maar de afgelopen jaren, vanaf sinds 76... Ja. zijn daar 481 mensen ter dood veroordeeld. Dus ja, Joe Sixpack in the street... Uh, ja, die vindt dat toch nog wel een, een prettige vorm van gerechtigheid. Maar ja. de mensen die echt met die doodstraf dus te maken hebben... Die, zeggen... ja, die, die, die, die krijgen er steeds toch meer moeite mee. Politici met ja. name dan. Oké, okay, terug naar Abu uh, Jamal, uh, is, is de Jong. Er was vandaag dus een, uh, een, een demonstratie, hè? Manifestatie. Een manifestatie. Heeft dat nog iets op een of andere manier opgeleverd? Of? Ja, we zijn uh, met z'n allen... Uh, er was uh, muziek, spreken, spandoeken. Ja. En dan zijn we naar de Amerikaanse consulaat gegaan. Dan hebben we een uh, petitie aangeboden aan de viceconsul. Ja, Nou, ja, dat heeft hij dan uh, in ontvangst genomen en gezegd dat hij dat dan... Uh, hij was uh, overigens op de hoogte, zei hij, van de zaak van Mamuja. Maar ja, dat uh, moet hij natuurlijk ook zeggen en zo. En zijn er dus nog meer uh, acties, uh, de, komen die eraan? Ja, er komt nog een uh, moment, uh, ja, ik hoop het niet. Maar als hij nog vast blijft zitten, dan uh, komt er altijd nog Dit was uh, zijn verjaardagsdatum. Ja, hij wordt er natuurlijk... 59 geloof ik, hè? Ja. vandaag is hij ja. geworden. is hij geworden. Heb je ook wel eens persoonlijk contact met hem gehad, via brief of zo? Ja, brieven wel. Ja. Ja. En maar, heeft hij er uh, toch wel hoop op dat hij uh, weer vrijkomt? Ja, anders zou hij dat niet doen. Want ja. hij heeft uh, gezegd, uh, sinds hij van Detro naar de uh, normale Gebroek, gevangenis is... heeft hij gezegd, this is just the beginning... Ja, ja dat, is, uh, dat is echt waar. Nou ja, uh, ook al heeft u er iets mee te maken... kun je natuurlijk zeggen... Uh, uh, meer dan dertig jaar is misschien ook wel eens genoeg. Ja, ja. precies zo. Oké, okay, ja. goed. Hé, <laughs> hey, dankjewel uh, Wessel de Jong en dankjewel Susan okay. de Jong. Ja. 12. Ja, goedenavond, oud-minister en Johan Cruijff, wonderaar Pieter Winsemius. Goedenavond. Ja, gelooft u dat Kruijf uh, over vijf minuten echt 65 wordt? Ja, maar hij zal een buikpijn hebben van de wedstrijd wel vanavond, vrees ik. Ja. <laughs> ja. Maar goed, het is dus echt zo, hè? Ja. ja. Ja, waarom spreek ik u? Omdat binnenkort verschijnt het boek Toeval is Logisch. Dat is ja. een bundel waarin u tachtig gevleugelde uitspraken van hem heeft verzameld. Dat deed u ook al eerder in een ander boek. Mogen we alvast drie van u horen om zijn verjaardag feestelijk in te luiden? Ja. Nou, ik heb een paar hele favorieten. Eentje, dat is... Ik heb een verschrikkelijke hekel aan iemand die beweegt... maar niet weet waar naartoe. Uh, Johan heeft een ontzettend hekel aan hardlopen. en heeft dus een hele collectie hardloopsmoesen En dit is een klassieker. En die heb ik zelf één keer tot mijn enorme vreugde kunnen gebruiken... toen ik bij een heel groot bedrijf... In de, in, bij de bovenbazen. En toen kwamen ze met een plan... En het vond iedereen een geweldig plan. En ik trok, ken ik met mijn gezicht. En dus de baas van het Spul, die zei: ik, uh, Wat vindt Pieter ervan? Ik zeg: Nou ja, je weet, ik hoor hier niks over te zeggen, want het is een onderwerp niet. Maar uh, de beroemde managementfilosoof Johan Cruijff zei ooit: Ik heb een verschrikkelijke hekel. En iemand die beweegt me niet weet waar naar naartoe. Dan ja. moest ze het lachen. Dan zei: Ik geloof niet dat Pieter er een goed plan vindt. Zult mijn maar schappen, ja. dat hebben ze toegedaan. Ja. Dat was dat vind ik echt bevredigend. Hè? Ja. Uh, maar er zit er bijvoorbeeld het prachtige bij: uh, Ik heb altijd geprobeerd te streven naar een selectie van 18. Waarom 18? Nou, dan zijn er meer blij met me dan er niet blij met me zijn. Want je gaat er maar 11 opstellen. Ja. Er zijn er dus 11 zijn blij als je opgesteld wordt. Het is advies voor scheidsrechters. Doe geen fluit in je mond als je loopt. Dan heb je altijd meer tijd om nog even na te denken voor je besluit. Ja. Kijk, dat zijn de betere adviezen die je in de, in de samenleving kan gebruiken. Um, eentje die hij van zijn vader geleerd had. Vertrouw nooit iemand die op de eerste rij zit. Ja. En, en ik ben ook zelf eerste rijzitter... En ik denk dat is niet zijn beste, maar toen vroegen ze hem dus... wat bedoelt hij? Maar dat weet ik niet. Maar dat heeft mijn vader me ooit verteld, dus het zal wel waar zijn. Was het ja, dus, beter werk. Er zit er ook eentje bij, die is niet van Cruijff, maar van zijn vrouw, begrepen. ik, hè? Ja, dat is de, eigenlijk, die is de, heel toepasselijk, want die slaat op zijn verjaardag. Zijn vrouw die zegt op een gegeven moment... Johan, ik weet een mooi cadeau voor je verjaardag. Bescheidenheid. Nou, en eigenlijk is dat een heel aardig uh, iets. Uh, een tijdje terug uh, hadden ze een veiling bij de Johan Cruijff uh, Foundation... dus de stichting van Johan, voor al goede doelen en uh, daar werd onder andere een optreden geveild van Sufjan Touzani. Sufjan is een, uh, een van de beste balartiesten ter wereld. Hè. Die, dat is een freestyle voetballer, ja. dus die kan op de vierkante centimeter kan die de beste profvoetballers eigenlijk poorten, de bal tussen de benen doorspelen. Ja, sluit hem af, Pieter, want we nee. hebben weinig tijd. <laughs> nou, Sufjan, ik gaat er optreden en Danny die was aan het bieden op Sofiani. En Johan zegt, dat moet je niet doen, want uh, je, moet, jij, moet er niet, uh, jij moet niet bieden, zij moeten bieden. Maar zei, dat is je verjaarsgedoe, Johan. Nou, en dat optreden, dat gaat morgen Paat vinden. Dat is echt een klassieker. Oké, okay. hey dankjewel Pieter Wens Semius en uh, gefeliciteerd ook jij. Op ja, een Dag. glas in Steen